Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten snel honderden opvangplekken bij voor asielzoekers. Dat heeft demissionair justitieminister Vert Grapperhaus tegen de burgemeesters gezegd. 800 plekken moeten erbij komen op korte termijn en nog eens later 1500. Vooral in Ter Apel is de situatie schrijnend vanwege de enorme toeloop van mensen die asiel aanvragen, met name vanuit Afghanistan. Zegt de burgemeester van Westerwolde waar Ter Apel ligt. Ik ben in deze wel een bezorgde burgemeester. En ook een boze burgemeester, eh, die niet kan begrijpen hoe we dit met elkaar laten gebeuren. En dat als we nu niet handelen, dat we inderdaad een herhaling krijgen van 2015, 16 Dat is eigenlijk wat ik verwacht vanuit het Rijk, dat men dat onderkent. Veel van de opvanglocaties waar nu Afghaanse evacuees zitten, zijn maar korte tijd beschikbaar. Maar er moeten juist plekken komen waar ze langer kunnen blijven. In Nijmegen is per ongeluk een mini-bos van een basisschool met de grond gelijk gemaakt. Het Tiny Forest was bijna net zo groot als een tennisbaan en werd twee jaar geleden geplant door de kinderen van de school. Een maaimachine met bestuurder is vanaf de andere kant het veld opgereden en heeft daardoor de bordjes niet gezien en maaide alle mini-boompjes omver. De gemeente Nijmegen en het bedrijf hebben hun excuses aangeboden aan de leerlingen. Sien uit Sesamstraat is overleden. Ze speelde 36 jaar, tot 2012, in het programma. En ze had een soort moederrol voor Tommy, Inimini en Pino. Ja, en, en, en weet u, dan, dan, dan komen Pino en Tommy u iedere dag bezoeken. Ja, ja, ja, ja, ja, toch gaan we ja, u voorlezen. Ja, ja. Ja. Ze runnen in Sesamstraat de winkel waar de bewoners hun boodschappen deden. De Belgische Sien is 74 jaar geworden. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. En gemixte gevoelens voor de producent van de Nederlandse film De Slag om de Schelde, The Forgotten Battle, zoals de film internationaal wordt genoemd, is wereldwijd de best bekeken film van het afgelopen weekend op Netflix. Daar is de producent van de film heel blij mee. Ja, Nummer 1 in Amerika, dat, uh, ja, daar droom je gewoon van. En ook in Canada trouwens en, uh, en wereldwijd. Ja, dat, uh, die zagen we even niet aankomen. En dan nog het weer. De bewolking neemt steeds verder toe. Het gaat ook motregenen. Morgen grijs bewolkt. En een graad of 18. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Oh uh -huh. Deze dame die een directe link heeft met de, de regio, want uh, ze komt uh, uit Heemstede. Daar is ze geboren. Maar tegenwoordig uh, resideert ze in nieuw dus dat is iets uh, verder weg uh, van Heemstede. Maar uh, het is een beetje in de buurt. Uh, ik heb het over Neven en uh, vorige week heeft ze uh, wat uh, verteld over deze single. Non-Existent Springs. Uh, de bedoeling is dat daar een EP bij gaat uh, komen. En uh, we hebben er al gevraagd voor 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Wat aan het eind van deze maand nog een keer weer te horen is. De laatste donderdag van de maand is helemaal voor de Noord-Hollandse eh, muzikant. En bands, hoe je het maar noemen wilt. Eh, vanaf 8 uur tot en met 10 uur is dat dan zo. En ik weet niet of Kirine Geijzer er dan ook bij zit. Eh, nu is deze dame voor 3 eh, voor 12 eh, bezig. En dan 3 voor 12 Noord-Holland mensen, want het is niet de grote 3 voor 12 voor het Amsterdam Dance Event. Uh, daar is ze uh, nou ergens uh, mee bezig. Ik ga weer terug naar afgelopen zaterdag... want er viel mij nog een band op... in die kleine zaal van uh, het Patronaat. En die hebben niet zo lang geleden... deze single uitgebracht. En dat is een Utrechtse band. En ze heette Sultan. En dat nummer dat heet Keep On Running. Your head. If you never try, you'll never lose, but you also never win. If you never fail, you will never learn anything. If you take potions and poison as elixirs, demons will come out to play. 'Cause they make you laugh and they make you want. First you like it, then you love it Now you hate it You want to Het uh, is de bedoeling dat daar dus uh, Nog meer van uh, gaat komen uh, De dame en de twee heren Hebben in ieder geval snel de plannen Om een EP uit te gaan brengen En dat uh, zal ergens in het uh, vroege voorjaar Eigenlijk uh, lees winter Januari, februari Dan wordt uh, die EP uitgebracht uh, Um, en zoals gezegd dat, dat zal daar ook op staan Sultan hoorde je daarvoor met Keep On Running die uh, band komt uit Utrecht en uh, speelde dus afgelopen uh, zaterdag ook in de kleine zaal van het uh, patronaat. tijdens de popronde Haarlem, geldt niet voor deze band, uh, ze maken toch ook uh, best wel uh, pittige muziek een beetje punk rock is het eigenlijk geworden bij het laatste wat ze hebben uitgebracht. EP met drie nummers, waaronder deze die we vorige week al voor het eerst hebben laten horen: Colors van Death Star Disco Dance. Die bezig is uh, eraan te komen in Nederland. Maar ja, dat, dat zijn ze eigenlijk min of meer al aan het doen. Want uh, ze zijn al uh, bij uh, landelijke muziekzenders al geweest. Uh, ik heb het over Kafka en uh, dit nummer Into the Sunlight. Die hebben wij gewoon ergens stiekem al in de dagprogrammering gewoon gezet omdat we het uh, gewoon een heel leuk, mooi zomersnummer uh, vonden. Dus, uh, en uh, dat, uh, dat heeft, uh, denk ik, uh, de band was wellicht geen eieren gelegd. Hoewel, je weet het maar nooit. Maar we kunnen het uh, wel een beetje vragen, uh, Frank. Uh, goedenavond. Goedenavond. Ja, Frank van Kasteren, uh, voor de mensen thuis uh, van Kafka. Want uh, uh, ja, uh, heeft het uh, werk wat jullie tot dus heeft hebben uitgebracht... heeft dat ook uh, wat reacties opgeleverd? Ja, verrassend veel eigenlijk. En verrassend veel positieve reacties ook. Ja? Uh, ja? Van welke kanten eigenlijk? Ja, van allerlei verschillende kanten. Toch altijd een beetje afwachten. Uh, ja, je weet toch niet wat je, wat je kunt verwachten. Mm -hmm. uh, we, hadden, we hadden gewoon met twee wat liedjes gemaakt, dachten we. Gewoon een, een album gemaakt. Dus mm -hmm. het is altijd spannend wat dat dan... Maar we krijgen eigenlijk... Het is heel leuk, want we hebben best wel veel verschillende soorten. We hebben best wel veel verschillende kanten van onszelf op het album staan. Dus ja. um, je merkt gewoon dat heel verschillende mensen verschillende nummers heel tof vinden. Ja. Dus, dus Goldfish valt bij, bij, uh, bij um, mensen die... Uh, die uh, ik ken van vroeger bijvoorbeeld dan, dan heel goed. Mm -hmm. Terwijl in de, binnen de muzikanten uh, zijn nummers als Look at the Sky... Mm -hmm. zijn nummers als Look at the Sky dan bijvoorbeeld heel... Uh, dus die zijn daar dan heel enthousiast over. Ik vind het echt heel leuk. Dat, ja. is, dat, is, dat is heel... Uh, ja, het is ook... Die, die... Ring Light krijgt veel terug natuurlijk. Dus het is heel leuk. Ja, ja het is, maar, maar ik moet je ook zeggen, het is ook heel divers. Het klinkt ook heel divers uh, wat, wat, wat, wat, wat dat er gaat. Hè? Die EP die hebben jullie uitgebracht... Nu staan ja. jullie op de vooravond om een compleet album uit te gaan brengen. En dat zeiden jullie eigenlijk ook al uh, in het uh, verleden bij, bij het uitbrengen van die singles. Kan ik me nog ja. herinneren, vorig jaar, dat uh, Daphne toen uh, al had verteld van jongens, hè, dit is alleen nog maar de EP die we nog uh, uit gaan brengen, want er komt nog een album. Ja, zeker. Ja. En die zou natuurlijk eigenlijk al het um, voor voorjaar, dus mm -hmm. voor het voorjaar van dit jaar, uitkomen. Alleen, nou, we weten allemaal wat er... Het... Aan de hand was. Ja, natuurlijk. Um, dus, dus toen is het naar nu verzet en we zijn natuurlijk super blij dat het nu wel allemaal kan. Ja. Uh, dat is perfect. Dus, uh, dus we, hebben er, uh, we hebben er echt naar uit mogen kijken en nu is het zover. Ja. Is het zoiets als, uh, ja, uh, zoiets als uh, uitkijken naar de, naar de, naar de kerst? Uh, de pakjes uh, liggen onder de boom en uh, je moest het alleen nog openmaken. Zoiets? Ja, ja, een beetje wel, ja. Zo, zo, zo... Een mooi metafoor, misschien, hè? Ja, je verjaardag. Ja, <laughs> ja, zo zoiets, zo ja. Dat is uh, heel spannend, maar Sinterklaas is misschien wel de beste vergelijking. Ja, ja. ja, dat, dat je zou... je echt naar als kind, ja. <laughs> ja. dat zou natuurlijk ook wel wat zijn. Um, ja. Even over dat album, want het is een debuutalbum, hè? Ja, het is een debuutalbum, ja het, is ja. het eerste. Ja. Um, waarin verschilt hij van de EP uh, en waarin uh, het album? Waar, waar zitten de verschillen in? Het allemaal is een stuk breder qua geluid, we hebben bij de EP best wel wat nummers bij elkaar gezocht waarvan we dachten dit is een beetje dit is overzichtelijk of zo. dit zit mm -hmm. niet alle kanten op. En, en op met je, maak je natuurlijk een veel langere boog, dus we hebben veel meer ruimte om wat, wat extremere kanten van onszelf te laten horen en ook wat, ja, echt wat kleinere liedjes. Ja. Weet je wel, het, het lied waar het mij eindigt bijvoorbeeld, Amber, is, is alleen maar Daphne die koor zingt en ik uh, die daar dan overheen ja. ging. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat is, dat is veel, uh, veel meer kleuren eigenlijk zijn erop. Ja. Uh, want, uh, uh, ja, nou goed, dat, dat is het uh, denk ik ook de bedoeling van. Het album heet ook Out of Tune, hè? geloof ik toch? Ja. ja. ja. Um, want daar zijn jullie ook een, wel een lange tijd mee bezig geweest, of valt dat ook wel weer mee? Met het album? Of met ja, met het album, ja. Nee, met het album? Ja, daar zijn we best wel een lange tijd mee bezig geweest. Ja, we, zijn, we zijn in eerste instantie heel erg. Uh, ja, bijna bij toeval, we, toeval begonnen met, met liedjes maken samen en dat viel gewoon heel erg goed. Mm -hmm. en ja, Toen zijn we gewoon een beetje gaan onderzoeken van wat vinden wij nou tof om te maken. We verschillen heel erg van elkaar muzikaal gezien. Mm -hmm. dat, dat is heel licht en heel, heel, pop, pop, ja, heel popmuziekachtig en, en ik ben wat ruwer, ik, ik hou wat van, meer van alternatieve muziek. Ja. Um, dus dan ga je echt naar de punten zoeken waar je elkaar vindt. En dat is een heel interessant onderzoek. Sne mooi snijvlak, uh, eigenlijk ook, hè? Mooi kruispunten. Ja, ja, dat er. is ja. heel leuk. Dat is ja. heel leuk om te doen, maar dat kost natuurlijk wel tijd. Je moet ja. echt samen ja, gaan zitten. En, en, en uh, je maakt best wel veel versies ook van liedjes. Ja. Maar het is een heel leuk proces. Dus het is, en, en ik ben heel graag met Daphne, dus... Ja, het doet mij ergens denken aan een kornuit van jou, Chris Kok... die yes. met Uberich in 2012 uh, samen met Marnix Doornstein en Donata Kramars... Uberich hadden ge hebben gedaan. Dat was ook zo'n snijpunt van stijlen. ja. Ja, ik weet niet, ja. jij kent die muziek natuurlijk ook, net als ik. Dat ja, is fantastisch, ja. Ja, dat was het ook een ik beetje, ik, beetje, hè? vergeleken dat... te worden, ja. ja. Nou ja, vergeleken, maar, maar uh, ja. Het, de vergelijking gaat eigenlijk op met, de, met het vinden van, uh, van overeenkomsten met elkaar. Dat, dat, dat ja, idee. Ja. En dat ja, zag je... Ik denk dat, ik denk dat die zoektocht een beetje het, hetzelfde was. Ik, ik ken, ken hen al, het, ze, ze komen ook uit hele andere hoeken. Ja. Uh, mm. en, en dan moet je gaan zoeken, weet je wel. Nee, maar als je elkaar naar tegenkomt, dan dat, dat geeft altijd wel... Extra verrassende en een, een soort vernieuwende resultaat vind ik. Ja, nou ja, goed, dat, dat hadden zij. Uh, praten al over, bijna over tien jaar terug, hè, met, uh, met Ubrich, uh, Maar goed, uh, we, uh, terug naar het nu naar jullie. Want aan de andere kant, het smaakt natuurlijk uh, naar meer als ik het. Uh, want ik heb jullie hier uh, natuurlijk uh, samen met Marcus ook uh, in, in de studio gehad, in april van dit jaar. Ja. We ja. uh, waren er vroeg bij, geloof ik, want uh, inmiddels uh, ging, het, uh, ging het wel los, heb ik het idee. Uh, ja, Wordt dat ook een ja. beetje aan jullie getrokken? Uh, ja, ja, lichtelijk. Ja, ja. We, we, gaan, uh, we, we zijn heel benieuwd nu wat er allemaal gaat gebeuren. Het is even zondag afwachten. Ja. Dat, er zijn heel veel leuke dingen die, die in optie staan en waar uh, we naar nou uitkijken. Uh, ik, maar ik, ik, denk, ik weet nog bepaalde dingen nog niet bekend, maken, maar dat, dat komt er allemaal aan. Moet je ook niet zeggen. Uh, hou het lekker even voor je. Ja, dus, kijk, de verleiding is groot om wat te zeggen, ja. maar uh, je moet uh, met zo'n mannetje van de radio moet je verschrikkelijk goed oppassen en dat. Ja, ja. ja, nee, dat, dat ben ik aan het doen. Ben ik aan het doen. Maar, ja. maar er komt. Uh, ja. maar, zijn, maar wat wel, wat wel heel leuk is, ook is dat om, omdat we natuurlijk wat langer hebben gewacht met het uitbrengen van dit mm -hmm. album. Zijn we al midden in de opnames van het tweede album? Oh, uh, kijk aan, kijk uh, ja, aan. Dat zit ik nu midden in. Dus. Uh, dus daar komt het eerste nieuwe werk daarvan, komt alweer uh, in januari, februari uit. Oh, nou, dat, dat, uh, dat oh, benieuwd. Daar, daar, zijn we, daar zijn we super nieuwsgierig naar, natuurlijk. Dus, uh, ja, we, uh, ik ook, ik ben benieuwd wat u vindt. Maar goed, uh, laten we het eerst even met deze doen. Uh, komende zondag, <laughs> album release show in de Patronaat in Haarlem Is een kleine zaal, geloof ik ook, hè, of niet? Ja, het is, uh, het is uh, lekker, lekker gezellig is het? Ja, lijkt mij ook, want ik uh, ben er afgelopen zaterdag uh, geweest bij de popronde. Nou, dan, uh, dan weet je het wel. De pom, uh, daar ja. werd een complete morspit nog ingezet. Maar dat zie ik niet bij jullie gebeuren, denk ik. Ja. Je weet het niet, ja. <laughs> is, uh, ik, ik, ik verwacht het niet in ieder geval. Nee, ik hoop, nou, ik hoop het ik ook niet. Maar, uh, maar een uh, beetje dansen kan altijd. Dus. Ja, uh, dat, dat sowieso. Even voor de mensen die dat uh, willen weten. Hoe laat begint het en kun je er nog uh, naartoe? Volgens mij kon je er nog naartoe, ja. ja. Dat, dat, dat, dat zei het, het begin van vandaag kon je er nog naartoe. Het okay. kwam er wel een beetje om, dus uh, ik zou snel zijn. Hmm. Um, en het begint om acht uur, volgens mij. Dat is uh, het actuele. Als je het later terug hoort op de website is het uh, helaas spinnenkaas, want dan is het geweest. Um, goed, ja. um, uh, het, al, het, het album Out of Tune. Waar kunnen we dat uh, vinden als het morgen vrijdag de vijftien is? Ja, overal, nergens waar je wil. Apple Music, Spotify, iTunes, wat heb je allemaal. Uh, dat, soort, dat soort plekken. En, uh, en je kunt het ook kopen, natuurlijk, fysiek. Ja. Um, ook op die plekken en op, uh, via onze website ook. Werkkafka.com. Oké. Okay. Dus daar. Uh, ja, dat. Daar is het allemaal op te vinden. Goed. Uh, ja, vinden. ja, nou dankjewel in ieder geval. Nou, jij dan. Dat, ja, bedankt dat ik hier even mocht zijn. Ja, nee, dat is goed. Um, Kafka met het titelnummer Out of Tune. A butterfly, just take your time to listen until it hits the drum. Now I heard the moon And she told me about Het grappige was uh, dat uh, zij ook uh, rondliepen tijdens uh, de popronde. Deze Lotte Mulder. Uh, Toen werd er op een gegeven moment werd er nog een een of andere lokker uitgelegd door Tom Lig. Dat voel ik wel geestig. Afgelopen zaterdag uh, zag ik dat. Want uh, tegenwoordig als je het uh, patranaat uh, binnenkomt zetten. Dan heb je dus een afslag uh, richting uh, de grote zaal. En eentje naar de kleine zaal. Maar was vroeger de afslag richting de kleine zaal. Daar zat dan in het midden een garderobe. Nou die hebben ze er helemaal uitgesloopt. Want het is tegenwoordig een soort lounge ruimte. En daar zijn die loggers dan voor gekomen. Dan kan je daar je persoonlijke spullen. Dat schijnt uh, heel erg high-tech te werken met uh, de nodige apps en, en, en noem maar op. En dan kan je je inloggen. Uh, nou ja, uh, het, is een, uh, het is een heel uh, aardig uh, verhaal uh, eerlijk gezegd. Goed, we gaan uh, zo dadelijk nog even praten met Rufus King. Maar dat is uh, zo dadelijk. Nu hebben we nog even één... Uh, trek uh, en tijdje over, want uh, daarvoor hoorde je trouwens Kafka met Out of Tune, die uh, komen zondag nog in het patronaat uh, tegen. We hebben nog tijd over. Um, de EP is uh, begin deze maand uh, verschenen um, en ik heb het over Minor Citizen en ook zij waren afgelopen uh, zaterdag tijdens de popronde te zien, niet in het patronaat, maar wel ergens anders in Harlem. Uh, in, in en ik blijf dit ook een vette single uh, vinden, namelijk Last van de EP Mirage. Momentum pulls you down Drowning like a shadow in the light Hide away Inside En dan te bedenken dat wij hier in Noord-Holland best wel gezegend zijn met een hele hoop leuke dingen en live bands. Minor Citizen met Last en het nummer van de EP Mirage was dat. Bracht de tijd al bijna, tien over de half tien. En wat ze dus in Amsterdam en in Noord-Holland kunnen, dat kunnen ze in Zuid-Holland ook. Niet alleen dat, in uh, Leiden hebben ze zelfs uh, nog een eigen 3 voor 12, heb ik me uh, laten vertellen. 3 voor 12 Leiden. En daar komt de band die ik aan de telefoon heb hangen. Want uh, ze hangen allemaal aan de telefoon. Nou ja, via e-lijn. Uh, Rovers King, goedenavond uh, vrienden van Rovers King. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. <laughs> ja, dat is leuk. Er uh, is een mobiel ergens op een mengpaneel uh, gezet. En uh, nu horen, horen we ze alle viert. Um, Timo... En dan ben ik even de namen van de anderen kwijt. Maar die mogen dat zelf nu zeggen. Met wie heb ik dan verder nog het genoegen? Uh, Sander. Ja. Jan. Ja. En Gabriel. En Gabriel. Sander, Jan en Gabriel. Dat zijn uh, uh, samen met Timo uh, vormen zij Rufus King. Um, want jullie hebben vorige week uh, een nieuwe single uh, gedropt. Motel Stardust. Um, want uh, ja, het is een... Even uh, minder heavy als uh, de voorgaande single die ik uh, gedraaid heb van jullie. Klopt dat? En dan vraag ik dit eventjes aan Timo. Ja, uh, nee dat klopt inderdaad. Ja. En, uh, ja, vorige keer zaten we met poor Mr. Lee uh, een beetje aan de heavy kant van wat we doen. Uh -huh. En uh, ja, dan is het altijd even spannend te zoeken wat gaan we dan hierna doen. Uh -huh. En we vonden het leuk om, uh, ja, om, om nu toch ook een andere kant van Rufus King. van onszelf te laten zien. Dit is een, een liedje dat ook in lockdown is ontstaan. En, Daarin hadden we blijkbaar andere kanten en we vonden het leuk ook uh, om, om dat ja, met de wereld te delen. Ja. Um, even aan de andere vragen, laat ik maar eens even beginnen bij Sander. Uh, want, want ja, uh, Leiden, daar komen jullie vandaan, hè, toch? Roefers King? Uh, ja, um, omgeving leiden, inderdaad. Omgeving leiden eigenlijk. Ja, eigenlijk vanuit Dordrecht tot, tot met Leiden-Den Haag zo ongeveer. Die... Oké, okay, okay, dus beetje, ja. Ja, nee, ja, de, de vaste standplaats is niet helemaal duidelijk. Maar komt dat omdat de bandleden overal vandaan komen? Ja, ja dat, dat is het inderdaad. Ja. Ja. Ja, we zijn opgegroeid in de regio Dordrecht, een groot gedeelte van ons. En uh, Eigenlijk in Leiden uh, is het eigenlijk uh, van start gegaan. Daar zijn we zijn op een gegeven moment gaan repeteren en uh, zo kwamen we daar eigenlijk ook in de scene terecht. Ja. Um, dan ga ik even naar Jan, want uh, hebben jullie ook uh, veel uh, in Leiden gespeeld of valt dat wel uh, mee? Nou, dat valt eigenlijk wel mee, maar dat, uh, ja, de reden daartoe die zou je wel weten. Ja, ja. hebben de, de laatste jaren hebben niks kunnen doen. Nee, nee uh, maar is, is Leiden dan toch een, uh, een muzikaal vriendelijke stad, uh, ondanks uh, dat, uh, dat jullie niks uh, konden doen en dan toch iets, iets kunnen doen? Of hoe moet ik het zien? Nou ja, we zijn uh, me, ja, wel door drie of twaalf leiden... zijn we wel echt lekker in een warm bad terechtgekomen. Ja, het zijn ja. wel uh, heel erg veel leuke dingen die je daar als band kan doen. Nou ja, dat, daar zijn we wel uh, goed in. Uh, dat geldt ook uh, hier in Noord-Holland overigens, hoor. Dus uh, <laughs> ja, ja, ja. ja, ik heb ook die, die, die pet heb ik op. Dus het, uh, het loopt af en toe een beetje door elkaar heen in uh, dit soort uitzendingen. Uh, Gabriel, uh, wat, uh, wat is jouw rol binnen de band uh, precies? Ik richt me vooral op de gitaar. Ja, ja, ja. En probeer me zo min mogelijk te bemoeien met andere dingen. <laughs> uh, uh, ja, maar, maar in, in, heb je dan uh, enige inbreng, toch? Wat, wat dat er gaat, in de band, of, uh, of ben jij een volgzaam type? Nou, ik, ik meen dat ik wel inbreng heb, maar ik kijk de rest even aan en die, die lachen allemaal. <laughs> ja, maar muziek maak je toch uiteindelijk met z'n allen, toch? Of, uh... Ja, zeker, zeker. Ja. zeker. Um, uh, hoe is het om um, um, in, in, in deze band uh, dan te zitten, Gabriel? Want uh, om even daarop verder door te gaan, want hoe ben jij bij die band uh, gekomen? Nou, het is onwijs gaaf. Um, eigenlijk met, met, samen met, met Timo en dan gewoon met, met uh, Sandro... Ja. Zijn we zijn we echt een hele tijd geleden al begonnen in een hele, hele andere soort band. Meer, veel meer covers. Ja. En, uh, nou ja, goed. Op, op een gegeven moment waren we dat een beetje, hadden we dat een beetje gezien. En uh, we hadden toch zoveel energie om uh, toch ook eigen, eigen muziek te gaan maken. Hè, en ons echt daarop te focussen. Ja. En, uh, ja, god, Dan heb ik het over. Uh... Timo, ja, het is een jaar of vier jaar geleden, maar hoe lang zijn ja. we voor het eerst echt gaan spelen? Uh... Ja, 2016 regel, 2017 echt hier uh, ja, Leiden Boorschoten aan de slag gegaan. En, uh, en toen kwam Jan ook ineens opdagen. Ja, ja, ja. En, uh, daar is Rufus King ontstaan, ja, vier ja. jaar geleden. Hoe is, die, hoe is die naam eigenlijk ontstaan, Rufus King? Ja, dat, ja, we beginnen eigenlijk al te lachen. Dat is, <laughs> het, is, het is eigenlijk ons eigen ongelukje, zou je kunnen zeggen. Hoe, hoe dat zo? Uh, ja, we, we, het is wel in die Leidse scene begonnen, dus daar is ook weer een mooie link met Leiden en mm. met 3 voor 12 ook overigens. Mm. Um, we speelden uh, eigenlijk, ja, in 2019 hadden we het idee van nou, na twee jaar stevig repeteren en, en, en repertoire opbouwen, is dus echt alleen maar eigen werk. ...wilden we dat eigenlijk eens voor het publiek gaan spelen. Dan heb je in Leiden heb je, heb je een paar uh, mogelijkheden. Dat we, ja, konden uh, Bij uh, Rockervee Lazarus konden we terecht om gewoon eens een eerste gig te spelen. Het enige probleem was, we hadden nog geen bandnaam. Uh -huh. En uh, we hadden wel twee bierveeltjes vol met allemaal leuke woorden die iets konden ah, doen, Waar we iets mee konden ja. Is, is ja. Iets met een biermerk of wat dan ook, uh, zoiets? Alles zat er wel tussen. Ja, maar ook. En uh, uh, het was bijna streepjes trekken van woorden aan elkaar verbinden. We hadden Rufus en King, allebei woorden waarvan we dachten, ah, dat is wel leuk. Ja. Dus Rufus King, met een spatie ertussen, dat werd onze naam voor die avond. Nou, Oké, okay, dat vinden we leuk, voor die ene avond een beetje lekker anoniem. Ja. Wij spelen en op de poster uh, die de eigenaar van Lazarus had gemaakt... bleek ineens Rufus King aan elkaar geschreven te zijn. Hè. Ach, Maakt toch niet uit, het is eenmalig. Ja. En wat bleek... Een week later stond er ineens een, een super toffe, mooie review... van dat eerste optreden van 3 voor 12 Leiden op, 12 Leiden, uh, op de website... Ja. En ja, toen, toen hadden we inmiddels eigenlijk de Rufus Project al als naam gekozen. En alle websites, socials geclaimd en noem maar op. Nou, dat hebben we toen allemaal maar gelijk weer weggegooid. <lacht> en we, nou ja, met zo'n mooie review is het eigenlijk zonde om, uh, om dat weg te gooien. <lacht> ja. En niks meer met Rufus Kid. Dus per ongeluk heten we eigenlijk Rufus King aan elkaar geschreven. Ah, oké. Okay. Ja, maar uh, het is, ja, dat is onbedoeld, maar goed. Uh, maar uh, dan kan ik me voorstellen dat je als je projectnamen of, of domeinnamen geclaimd hebt... Uh, dat je daar op een gegeven moment niet vrolijk beeld van geworden. Ik, uh, je bent op kosten gejaagd door 3 uh, voor 12 lijden in dit geval. Nou, nee, zo ramp was het gelukkig niet. Nou, nou, we hadden we we geen, uh, geen, geen enorme abonnementen afgesloten. en zo. Dus ja. nee, we, we kunnen er allemaal heel hard om lachen. En het, was, het, is, het is ook wel een leuk verhaal. Ja, um, want, uh, we zijn ook aan de vooravond van een clip die nog uh, online schijnt te komen. Of zie je... uh, want ik ben een beetje voorin geïnformeerd ge ge ge door iemand. Ja, nee, dat, dat snappen we. Ja. Uh, en dat horen we ook. <laughs> nee, de, die, ja, wie kan ik daar het woord over geven, over die clip? Of de... uh, misschien Sander? Ja. Ah, laat Sander dat dan maar zeggen. Nou, Sander. Brandloos! Uh, we hebben het inderdaad wel gehad over een clip. Ik word hier eerlijk gezegd een beetje door overvallen. Oh, uh, ja. We hebben het wel gehad over een clip. We hadden ook echt wel heel erg gave ideeën uh, over. Maar dat uh, ja, veel meer dan het idee-stadium hebben we het volgens mij nog, uh, nog niet gehad. We wil nu zeggen dat we het helemaal niet uh, gaan doen. Maar het is nog weinig concreet. Uh, oh! Uh, ja. Dus ik, ik, ik zei hier gewoon even. Uh, ja, dus ik, ik, ik ben eigenlijk uh, verkeerd in geïnformeerd. Desinformatie. Maar goed, bang nou, ja. de, plan, de plannen zijn er, maar het uitwerken dat moet nog volgen. Ja. Net als een volgende single. En zo, dat, ja. daar, daar willen we wel heel snel concreet mee worden. Goed. Maar de, de eerste ideeën waren veelbelovend. Dat dan weer wel. <laughs> dat, dat, dat dan weer wel. Um, nou goed, we gaan uh, Motel Stardust uh, draaien. Uh, hier is uh, Rovers King met uh, hun laatste single. Ja. Real are taken in. They turn it up gradual till you're hypnotized. Pressing down until your doubts cannot you be vocalized.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 Ik moet uh, tot mijn grote schande bekennen dat ik iets uh, helemaal over het hoofd uh, heb uh, gezien. Uh, dit moest een keer zeker nog uh, gedraaid worden. Deze three point landing met Portal. Maar uh, ik zit, moet mij tot uh, mijn grote schande bekennen dat ik uh, nog eigenlijk een, een, een nummer had uh, moeten draaien. Head First met uh, Cooper Boy. Die heb ik al een paar keer gedraaid, maar um, dat zal ik even toch uh, tot een later moment moeten gaan uitstellen. Ik zei die uh, jongens van Headfirst, die, uh, die komen volgende week hier gewoon uh, langs en die gooien een Molotov-cocktail uh, door de tol tolweg 10 heen. Maar goed, uh, daar ga ik vanuit dat dat... Dat dat niet gebeurt. 3 uh, Point Landing met uh, Portal. Uh, Shadow Work uh, is een, uh, volgens mij uh, de werktitel van een album... wat ze nog uit moeten gaan uh, brengen. En uh, Portal is uh, de opvolger van... Uh, uh, van een single die ze al eerder hebben uitgevoerd. Volgens mij was dat ook uh, Shadow Work. Ik ben eventjes uh, de titel van het uh, nummer kwijt. Maar uh, ja, inderdaad, Shadow Work was het uh, eerste, eerste uh, nummer van dat album... wat nog in de pijplijn uh, schijnt te zitten. Maar uh, er is nog iets wat in de pijplijn uh, gaat zitten. Misschien moeten we volgende week sowieso gaan praten met één van de twee. Dat uh, is een band... Waarvan uh, we alle twee uh, de leden hier in deze studio hebben gehad. Dat is ergens in het voorjaar geweest. In mei meen ik me nog uh, te herinneren. Uh, met, een, uh, met een mailtje is dat begonnen. Maar ja, de, zo zijn er uh, meerdere begonnen. Die hebben later toch ook redelijk wat uh, successen gehad. Uh, ik noem maar een Alaska. Die hebben uh, gewoon gemaild. Uh, geldt ook voor Esther en uh, Anna Bouwman. Esther, Anna Bouwman en uh, Davy Knobel, uh, beter bekend als Light by the Sea. Uh, Only Death Make Icons. Dat is het album wat volgende week gaat verschijnen. Maar ze hebben inmiddels deze week een nieuwe single gedropt. En die gaat, als het goed is, ook op dat album uh, terechtkomen. En dat is Mr. Wonderman. En dan sluiten we dit, uh, fijne, deze fijne Alternative FM mee af. Straks veel plezier met Nesville Radio. En aanstaande dinsdag, dan ben ik er weer. In de nieuwe aflevering van de Kastnogvals Show met de heren Stuy, Loogman en Parakov. Dag hoor!